Goed. fijn dat je er bent en dank dat ik uh, hier weer mag zijn. Het zal vandaag een wat moeilijke en misschien ook best wel een beetje een pittige toespraak zijn. Dus ergens vraag ik aan je, zet je schrap, ga er even goed voor zitten. Ik geloof dat je het aan kan, maar het vraagt misschien wel wat van je en het roept misschien ook veel vragen op. Geen probleem, we zijn er hier voor elkaar. Stel die vraag ook achteraf, bewaar ze, neem ze mee en ontvang het. Yes? <laughs> Ik hoop het. Je draait je nog eens om. Misschien wel iets te overheen. Oh, niet wakker worden. Niet wakker worden, want dit is het moment als je daar zo ligt. Dat, dat die grote deuren open gaan. En terwijl die deuren open gaan, komt er een massa aan geluid naar je toe. Oh. Niet wakker worden. Niet wakker worden. Want, want juist op dit moment zet je een paar stappen. Richting die balustrade. Je hoofd nog wat verder het kussen in. En nog een paar stappen en jij ziet een plein vol met mensen. En, en al die mensen die zien jou. En terwijl ze jou zien, hoor je de ah oh en de ah. Niet wakker worden. Kamertje verderop. Precies hetzelfde. Ook hij denkt, niet wakker worden. Niet wakker worden. Want, want juist op dit moment, nog drie, vier, vijf meter naar de goal. Nog twee spelers te gaan. En een geweldige kapbeweging. En oh, niet wakker worden. Niet wakker worden. Het dekt het nog verder hoef je heen. Niet wakker worden. De laatste man. Nog eentje te gaan, maar die speel je al niet meer uit. Want de bal die zoeft door de lucht en kruising. Niet wakker worden. Want een paar seconden later zit je op de schouders van je teamgenoten. Je wordt het stadion doorgedragen. Iedereen staat. En je hoort maar één naam. En dat is die van jou. Niet wakker worden. Want dit... Dit is geweldig. Misschien herken je het wel. Dat je jong was, klein bedje, en je droomde. En hoe het bij mij altijd ging, die dromen, ze waren geweldig. In die droom kon het niet beter. In die droom was er succes. In die droom was ik op mijn top. In die droom ging eigenlijk alles, precies zoals dat ik het wilde. Heerlijk. Geweldig. Volgens mij, volgens mij verraden al die dromen in dat kleine bedje in elk geval dit. We willen wat van ons leven maken. We willen succes hebben. We willen het goed doen. We willen het leven vastpakken om het niet meer los te laten. We willen dit leven bouwen. Volgens mij wil ik dat. En volgens mij willen we dat allemaal. Dat verraden die dromen. Ik wil vandaag met jullie gaan nadenken over een aantal woorden die Jezus heeft gezegd. En het thema is daarbij de verliezende winnaar. De verliezende winnaar. En we gaan lezen uit Marcus, dat staat in het tweede gedeelte van de Bijbel, uit Marcus hoofdstuk 8. En ik heb het hier ook op het scherm staan, maar... In oase liggen er onder de banken ook bijbels. Die kun je er ook bij pakken, maar alles staat ook op het scherm. Ik uh, heb er niet meer aangedacht om dat weg te halen. We gaan dus lezen uit Marcus 8. Dat staat op bladzijde 1594. Een 1, een 5, een 9 en een 4. 1594. En we lezen Marcus 8... Vers 34 tot en met 36. Wat hier op het scherm staat, dat wijkt iets af van de vertaling die je in je handen hebt. Maar het is zo goed als hetzelfde. Dat zijn de 1594. We gaan met elkaar lezen. Ik lees hem even uit deze voor, als jullie dat goed vinden. Yes? Hij riep de menigte... Samen met zijn leerlingen bij zich en zei, wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want iedereen die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Hier gaan we het dus vandaag over hebben. En hoe wil ik het gaan doen? Ik wil beginnen bij vers 35, dus niet bij vers 34. Vers 35, dan vers 36 en dan gaan we terug naar vers 34. Op die manier... Gaan we wat leren over deze woorden van Jezus. Vers 35, ik ga hem nog één keer lezen met je. Want iedereen die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, die zal het behouden. Ik ben begonnen met te zeggen dat we allemaal iets van ons leven willen maken. Dat we succes willen hebben. Dat we dit leven willen bouwen. En dan zegt Jezus, als jij je leven wil behouden, verlies je het. En ook andersom, als je het verliest vanwege Jezus, dan behoud je het. Dat is vreemd. Toch? Het lijkt te botsen met elkaar. Wat zegt Jezus hier eigenlijk? Nou, ik vind dat best een goede vraag. Wat zegt Jezus hier? Volgens mij is het dan belangrijk als je deze twee dingen weet, van tevoren. Als je naar, deze, naar dit gedeelte kijkt. Het eerste is dat als Jezus het hier heeft over leven, dat, dat hij dan het niet alleen heeft over het leven zoals je het kan zien. Het zichtbare. Het woord, het Griekse woord, dat is de taal waarin dit gedeelte is geschreven in de Bijbel, dat is heel erg verwant met het woord ziel. Ziel, dat wat de kern is van de mens. Dat wat jou tot een levend iemand maakt, tot een persoon. Ziel, dus als Jezus het hier heeft over leven, dan heeft hij niet alleen het over het zichtbare, maar ook over het onzichtbare. Dus het gaat hier over wat je doet, zichtbaar, en ook wie je bent. Leven. Dat is het eerste. En het tweede, als je dit ziet, als je dit leest, dan is het goed om te weten dat Jezus rekent, dat Jezus praat, met dit in zijn achterhoofd, dat er een leven hier is, voor de dood, maar ook een leven na de dood. Een leven na de dood dat nooit meer stopt. Dat zijn de twee dingen die, je, die, die denk ik goed zijn om te weten als je hiernaar kijkt. Wat Jezus hier dus zegt, tegen al die mensen die om hem heen staan, zijn studenten, maar ook iedereen die het maar wilde horen, is dat als jij iemand bent die het liefst het leven wil behouden, dat je dan moet gaan verliezen. Als jij iemand wilt zijn die zijn leven op lange termijn wil behouden, als jij iemand wilt zijn die wil leven met, met, met toekomst, iemand wil zijn die leeft met een perspectief, dan zou je het moeten gaan verliezen. Dus als jij een leven wil waarbij de dood geen punt is, Slechts een komma. Dan is de enige weg die Jezus wijst een weg van je leven verliezen hier op aarde. Ik kan me voorstellen dat is best wat anders dan wat je misschien zou willen horen, of misschien zo al hoort. Ook voor mij. Je kan het hopelijk zien, ik ben een jonge gast en iets in mij zegt, Menno, haal uit het leven dat wat er uit te halen valt. Leef het helemaal leeg. Menno, maak die dromen waar. Menno, maak er wat van en, en doe je best daarvoor. Haal die toekomst die jij zo graag wilt, haal die naar je toe. En dan, als ik dit lees, dan is het alsof Jezus in mijn oor fluistert met deze woorden en zegt, Menno, als dat jouw focus is, je eigen leven, jezelf, als dat jouw focus is, vriend, dan ga je het uiteindelijk verliezen, dan glipt het leven wat jij zo graag wil, je uiteindelijk. daar ben dan, dan moet ik toegeven aan God, aan Jezus, dat hij gelijk heeft. Ik moet toegeven dat hij gelijk heeft. Lees maar eens met me mee. In vers 36. En ik vind dit zo eerlijk en ik vind dit zo waarheid of zo. Ik vind het prachtig. Vers 36. Jezus stelt de vraag, wat heeft een mens eraan? Als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? En daarmee zegt Jezus tegen mij, Menno, vertel eens. Vertel eens, wat heb je eraan als jij al die dromen gaat leven die jij in dat kleine bedje droomde? Nou, doe niet zo kortzichtig, kijk verder. En eigenlijk volgens mij, of je hier nu zit als heel gelovig of helemaal niet gelovig, wie je ook bent of wat je ook doet, volgens mij is dit de eerlijke vraag van Jezus vandaag aan jou. Dat hij aan jou vraagt, vertel eens, wat heb je eraan als jij uiteindelijk dat leven gaat leiden waar je vingers bij aflikt? Dood is een punt. Wat heb je? Goed, het is hopelijk duidelijk dat Jezus je oproept vandaag... ...om hier op aarde je leven te verliezen vanwege Jezus. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen als je hier zit en zegt... ...oké, okay, maar dat klinkt voor mij nog wat ver weg, wat abstract... Hoe doe je dat? Hoe ziet dat eruit? Nou, om daar een antwoord op te krijgen, gaan we naar vers 34. Het begin. Want daar zegt Jezus, ik zal hem helemaal met je lezen. Jezus riep de menigte samen met de discipelen bij zich, met zijn studenten bij zich en zei, Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Nou, en volgens mij is dit wat Jezus bedoelt met je leven verliezen. Jezelf verlogenen, je kruis op je nemen en zo achter Jezus aangaan. En ik zal dat wat uitleggen. Jezelf verlogenen, verlogenen, dat is een sterk woord. Dat, dat heeft iets in zich van er totaal afstand van nemen. Je ervan omdraaien, het niet meer erkennen. En let wel, dit gaat dan over Jezelf. Dat is al heftig. Maar wat volgt is nog heftiger. Want Jezus zegt, je moet niet alleen afstand doen van jezelf, jezelf verlogenen. Maar je moet jezelf in figuurlijke zin executeren. Want dat zegt Jezus als hij zegt dat je je kruis moet opnemen. In de tijd van Jezus, als iemand werd veroordeeld tot de dood aan het kruis, zoals Jezus zelf als iemand werd veroordeeld tot de dood aan het kruis, dan was het moment dat hij zijn kruis op zich nam, eigenlijk het einde. Dan was het klaar. Dan was het klaar. Jezelf in figuurlijke zin executeren. Dus jezelf verloochenen, zegt Jezus, je kruis op je nemen, eigenlijk bedoelt Jezus daarmee hetzelfde. Het betekent, jezelf helemaal, je hele leven, wie je bent en wat je doet, overgeven en beschikbaar stellen aan Jezus. Dat is jezelf verloochenen en je kruis op je nemen. Dat is jezelf verliezen. Alles overgeven aan Jezus. Dus je zou kunnen zeggen, dit is de kernboodschap van de woorden van Jezus... Je behoudt je leven, zegt Jezus, een geweldige belofte, als je je leven, figuurlijke zin, executeert, geëxecuteerd en wel achter Jezus aangaat. En weet je wat dit heel concreet betekent voor jou en voor mij? Nou, volgens mij betekent het heel concreet dit. Dat je je hangt naar succes. Dat je je tijd... Dat je je geld, dat je al je contacten, dat je je toekomst, je studie, je werk, je vrijwilligerswerk, dat je je netwerk, je vrienden, dat je je liefde, je vriend, je vriendin, je man of je vrouw, dat je dat allemaal. En nog veel meer dia's achteraan kunnen plakken. Dat je alles wat je hebt. En alles wat je bent. beschikbaar stelt. aan Jezus. Je handen ervan aftrekt. Je rechterop opzegt. en het ondergeschikt maakt aan het volgen van Jezus. Dat is. voor mij in elk geval elke keer weer leren. stapje voor stapje dingen leren loslaten, overgeven aan God. Mijn recht ervan opzeg, mijn handen ervan aftrek. Weet je waar ik het een beetje heb geleerd? Hier, in mijn connectgroep bij Oase. Misschien zitten een aantal van jullie op de connectgroepen, de kleine groepen van Oase. En daar bespreek je je leven, daar bespreek je je leven met God, of je leven zonder God. En daar was steeds een les om de dingen waarvan ik dacht, dit wil ik vasthouden. Want dit heb ik nodig om een goed leven te leiden, om het los te laten. Om het te bespreken, mijn handen ervan af te trekken en het beschikbaar te stellen aan God. Om op die manier misschien een beetje mijn leven te verliezen, of misschien wel helemaal. Maar te weten dat ik het uiteindelijk win en behoud in Jezus. Oké. Okay. Weet je nog, we begonnen in ons bedje. We droomden. Prinses. Prinses of En eigenlijk was de conclusie daaruit, we willen allemaal iets van dit leven maken. En daar kwam opeens Jezus met deze woorden, die dat allemaal in een ander perspectief zetten die zei, als jij je leven wil behouden, dan moet je het verliezen. Daar waren we. Absoluut niet makkelijk, want dat betekende dus dat je je eigen ik... In figuurlijke zin en je overgeven aan God. Maar Jezus belooft dat je dan uiteindelijk een verliezende winnaar gaat worden. En ik sta hier vandaag in Oase, in Amsterdam, en ik wil tegen jou zeggen, ik wil een verliezende winnaar worden. En de vraag is, en jij? Voor nu. Ik zou je willen uitnodigen om hierover te gaan nadenken. Speciaal voor de meer introverte mensen zal de band nu een lied zingen, spelen, voorzingen. En dat is voor jou een gelegenheid om hierover na te denken. Of ergens anders over na te denken. Een moment van bezinning. En daarna volgt dat wat daarna komt. Dat is voor zo.